Dit zit van der Linde met het NOS-journaal. Oud-voetbaltrainer Leo Beenhakker is overleden. Beenhakker was sinds de jaren 60 coach bij talloze clubs. Daarbij was hij een van de weinigen die bij zowel Ajax als Feyenoord successen boekten. Zo werd hij twee keer kampioen met Ajax en veroverde hij één keer de landstitel met Feyenoord. Ook werd hij drie keer kampioen met Real Madrid en was hij bondscoach van onder andere Nederland, Polen en Saoedi-Arabië.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 NSC en BBB willen wat meer geld vrijmaken, onder meer vanwege de internationale ontwikkelingen. Het COA verwacht dat er vanaf juli 75.000 opvangplekken voor asielzoekers beschikbaar zijn. Daarmee zou driekwart van de plekken gerealiseerd zijn die in de spreidingswet zijn afgesproken. Volgens de organisatie is het aan die wet te danken dat de opvanglocaties gevonden zijn. Dit vooruitzicht brengt meer rust en stabiliteit, zegt het COA.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 Het weer, vanavond vooral bewolking aan de kust. Vannacht trekken vanuit het noorden wolken over het land. Het is dan zo'n 1 tot 6 graden. Morgen al vroeg zonnig, bij uiteindelijk 14 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Erik evengroen van de ANB. In Noord-Holland nog altijd een aantal maar moeizaam oplossen. Ze worden korter, maar het gaat traag deze donderdagavond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 omdat dat ook nog even een beetje op zich laat wachten. Maar daar hebben we wel wat opgevonden. Want toen we het gewoon op deze manier... Met live hoor je eventjes. Dat is niet de bedoeling. Want die, uh, dat is een beetje een containerbegrip. Dat ga ik uh, straks nog een keer naar uitleggen. leggen. Je hoort uh, natuurlijk Bruno Rocco nog een beetje warm uh, draaien. Nou, dat uh, gaan we straks nog wel meemaken. Nu gaan wij uh, beginnen met deze meneer. En deze meneer wil op tv. Tenminste dat zegt hij zelf. Maar morgen komt die single uit. Ik wil op TV, want ik word ook vaak beroemd. We gaan verder. We ik wil op tv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 Het is gewoon een leuke ervaring, zeg maar. Ja. Zeg maar Steek je ook wat van hem op? Uh, of ik zeg maar... Uh, ja, of, zo, of je nog wat, op, wat, uh, nee, wat nee. van hem leert uh, nee, in dat weer. opzicht. Ja, natuurlijk. Vooral zeg maar, uh, qua muziek, zo, uh, zeg maar, muziek die hij ook luistert. En, mm. uh, de, ja, gewoon de, hoe hij eigenlijk muziek maakt zeg maar, en ja, schrijft. Ja. Zeg maar, daar ja. leer ik zeg maar, wel veel van. Zeg maar. En andersom, uh, vaderlief ten opzichte van zoonlief? Um, ja, ik moet toegeven <laughs> dat uh, qua gitaarspel heeft hij meegehaald.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 Dus uh, daar ben ik wel enorm blij uh, ja. mee. Ja. Uh, lekker compleet als ik het zo hoorde. Hè? Ja. Dus, uh, ja. Vind je het ook nog leuke muziek om naar te luisteren? Of zeker, folk en uh, dat soort dingen? Uh, ja, zonder muziek uh, kan ik niet leven. Om zo te <laughs> nee. Dus het, er uh, moet altijd iets zijn ja. op de dag uh, dat je toch iets uh, Klopt, met een gitaar... Ik heb elke wat, uh, een dag muziek of ik speel een insta Ja, ik heb mijn gitaar naast mijn bed. Dus uh, als ik me ah. op veel speel ik even. Ja. Ja. Dus uh, nee, het, is gewoon, uh, het hoort bij mij. Zeg maar, ja. bij mij zeg. Uh, dan gaan we naar de drummer.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 Het station heen. En Roland, nou vertel maar, want uh, uiteindelijk heb je zo'n uh, onderdeel dan uh, weten ja, te vinden. Ik, ik moet de hi-hat gewoon goed open en dicht kunnen doen. En dat onderdeel miste dus. En daar gebruik, gebruik ik best wel veel in deze manier. Ja, hoe belangrijk is zo'n hi-hat uh, dus in. Denk, uh, de... Ja, ik ga het gewoon proberen. Niet geschoten is altijd mis. En hij nam op en hij zei. Ja, ik ga net naar huis. Ik zeg, nou ja, uh, maar ik wacht wel even. Zeg ik zeg, nou oké. Okay. Dus ik dat daartoe rijden. Maar inderdaad, ja, alles helemaal opgebroken. En nou ja, ik moest heel zand voor de drie doen.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 Uh, ja, George doet uh, niet mee, maar uh, hoe uh, lang zit George uh, erbij? George is uh, er pas uh, bijgekomen. Um, vorige drummer die, uh, moest helaas ermee stoppen, om privéredenen. redenen. Ja. En uh, ja, heel, heel kort daarna uh, had ik contact met George. En, uh, hij speelt al een uh, paar maanden, denk ik, bij ons. Okay. Dus uh, we zijn super tevreden met hem. Ja, we zijn was... nu echt compleet, zeg maar. Ja, ja we zijn uh, met z'n vieren. Ja.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 Met High on Shy en uh, Get Him Out dat is het uh, nummer uh, wat ze nu net heeft uitgebracht en die ga je nu horen. Mm -hmm it Personally, and I tried to make it out, tried to make it out alive. Piercing both my ears with this high bitch cream. Crying like a baby, cuz he know he can win. And I'm not his property, no, I'm not his property this time. It's the way.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 In ieder geval. Uh, ze heeft hem ook uh, laten horen tijdens het uh, verhaal op 7 februari in C. in Hoofddorp. Helemaal meer heet dat uh, tegenwoordig. Want daar wordt het gedaan. En uh, toen speelde Hayons Chai als laatste. Uh, zij was een onderdeel van uh, de band. Uh, en een bandavond met Lorem Ipsum. En met Bad Luck Baby. En.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 But there's blood and money, they're spending no oh time Dealers in downtown clubs a pushing their high You know just what's coming, if you fail you'll die There's no way. Oh, for this blood and money, let's spend no time. Oh, for this blood and money, let's spend no time.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 Broken. When wars are waged, you're dealing with rage. You're out in the cold. The fear keeps coming back. The price starts to rise. You pay for the. Camera. Bring cold You ain't gonna do a thing But face the heart You You'll face the hard times. Just face the heart Just face the hard times Just face the hard times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 We'll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 Love everything remains the same You're like a dog living For chocolate I hold, those things will make the sun fade away altijd leuk als je op een gegeven moment denkt uh, leuk uit te timen. Maar dan uh, bestand en waar het mee afgespeeld wordt, dat klopt niet en dat matcht niet. En dan blijkt het uh, dus dat je gewoon meer tijd over hebt dan, dan, dan je eigenlijk uh, zou moeten hebben. Um, we gaan uh, afsluiten en dat doen we met Rotzorg.